Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand op een industrieterrein in Etteleur is onder controle. Eerder vandaag werd er een NL-alert verstuurd omdat er veel zwarte rook vrijkwam... en mensen hun ramen en deuren dicht moesten houden. Deze verslaggever van Omroep Brabant weet meer. Rond half tien is vanochtend hier bij Exo Logistics in het magazijn een grote brand uitgebroken. Op dat moment waren er drie medewerkers in het pand. Zij zijn allemaal veilig naar buiten kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. Er komt nog steeds wel veel rook vrij. ProRail is begonnen met het weghalen van de ontspoorde Intercity. Die bij voorschoten. Met een grote kraan worden de treindelen op het spoor en in het weiland weggehaald. Pas als alle werkzaamheden klaar zijn, rijden er weer treinen tussen Den Haag en Leiden. Vorige week botsen een goederentrein en een intercity op een bouwkraan. De kraanbestuurder kwam om het leven. Dertig mensen raakten gewond. Nieuws over president Biden. Hij wil zich opnieuw verkiesbaar stellen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Biden zou in een interview met NBC hebben gezegd dat hij het van plan is, maar dat het nog te vroeg is om dat al officieel aan te kondigen. En een Engelse grensrechter mag voorlopig even niet meer vlaggen De scheidsrechtersbond heeft hem voor onbepaalde tijd geschorst. Omdat hij in de rust een elleboogstoot gegeven zou hebben aan een speler van Liverpool. Deze commentatoren van Viaplay zagen het gebeuren. Je ziet op de beelden gewoon van hij nou, doet zijn hand op zijn arm en hij geeft hem gewoon een elleboog. En hij raakt hem ook echt. Ja. Dus ja, dit is, is echt uh... nooit vertoond. Ja, Liverpool-speler Andy Robertson die de elleboog kreeg zou iets hebben geroepen naar de grensrechter. Het weer in het oosten was het nog droog, maar ook daar kan het de komende uren gaan regenen. Vanavond volgende nog wat buien, morgen wat zon, maar ook weer buien. En dan is het ook iets kouder, een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N208, Vassenheim richting Haarlem. Tussen Liss en de aansluiting met de N207, 20 minuten vertraging.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 break me. Here she comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never. Mary!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 En ja, WESP, daar speelden we vandaag. WESP SV Zandvoort. Eindstand van die wedstrijd. 3 tegen 3 geworden. In dit uur ook weer heel wat informatie... gaan gaat hebben over de paashaas onder meer. Ja, de Paashas. Zullen we gelijk beginnen? Ja, ja, ik ben wel benieuwd. Nou ja, tijdens de Paasdagen is er een politiepaashaas actief... in de gemeente Heemstede Bloemenel en Zandvoort. Omdat er veel inbraken worden opgelost door beelden... en de oplettendheid van opwonenden... zijn de politieagenten van basisteam... Mm hmm. Kennemer heet dat tegenwoordig. Benieuwd of je de paarshaas ziet, want deze paarshaas kan ook een inbreker zijn die je woning of de woning van je buren, dat geeft niet, in het verzieren heeft. De paarshaas gaat in de avond nacht van 9 op 10 april en 10, 11 april op pad om zijn paarseieren langs te brengen. Als je deze paarshaas ziet, dan maak een foto of een kort filmpje met je mobiele telefoon. Wellicht heb je ook be beveiligingscamera's hangen of een kamer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 kans op een mooie prijs. Nou, ik ben Rob, benieuwd. Dat wordt opblijven, Rob. Ja, en, spannend uh, hoor. De ja, paashaas ja, op pad uh, hier in Stortvoort ook. Ik geef jij even een website, dan kan je het verder, uh, verder, <laughs> verder <naarleiden>. uitzoeken. <laughs> ja, dat, dat, dat is allemaal veel te lang om dat voor te lezen. Het is dus uh, politie.nl slash onderwerpen slash camera streepje in beeld. Uh, in... Ik streep je beeld. <laughs> en uh, dan. Ik ben uh, hem nou ook kwijt. Ja, ja, ja nou, nou, nou gewoon politie. Even googlen. Uh, politie onderwerpen. Ka of. Politiecamera in beeld uh, koppelen Komt die vanzelf wel uit? En uh, dat is dan uh, gewoon een heel leuk initiatief. Gewoon van de politie. Zeker, de Pasha's gaat uh, dit weekend op pad. De politie nou, wij Ja, de politie -paashaas. Ja, ja, ja. Wij blijven Hij heeft te... die handboeien bij zich trouwens. Ja, waarschijnlijk wel ja. Oh, ja. Dan ja. Moet je uitkijken, ja, ja, Benno? Ja, ja. ja maak geen grapjes met hem, want. U bent, u bent gewaarschuwd. Klik, klik. Klik, klik. <laughs> uh, afvoeren en wegwezen. Ja, ja. Je vindt jezelf terug in een celletje. Nee, <much> hè. Oké, okay, zo dadelijk uh, gaan we naar uh, Frankrijk uh, toe. Daarom hadden we ook uh, in vorige uur... uiteraard als laatste de plaats van... Uh, Maggie Riley en uh, Mike Oldfield... en uh, To France, want... Uh...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 Even kijken hoor, is dit een goede? Het klinkt heel raar uh, in Oh, heb je de verkeerde? Ja, oh, het is een andere uitvoering, maakt ook niet uit. De Gibson Brothers. En de stadjes zijn plaat in binnen, een denk je hij klinkt heel anders. Ja. Is dat wel de goede plaats? Maar wel heel erg. Uiteraard lekker. ja, de Zwelvies uh, hoorde je van Keesera, uh, Mia Vida. Uiteraard uh, lekkere zonnige muziek van uh, de Gibson Brothers waren dat. Zo dadelijk gaan we racen. Althans, wel of niet? Dat horen we van uh, René Loos en daar uh, vanuit uh, Frankrijk. Maar is nog even een hele goede plaat. He. Moet ik altijd doen uh, voordat we naar Rendel uh, toe gaan. De ja, plaat die kijk uit, in ieder geval uh, gaat uh, goedkeuren als je onder de vork staat. <laughs> Zoals dat zo, zo, zo mooi heet uh, bij ons. Uh, ik hoop dat uh, deze wel geslaagd is hoor. Ik denk het wel. De live versie gaan we draaien van Eric Clapton's Leila. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You know it's just your foolish time. Hey, love. Got me on my knees, baby. Begging, darling, be with me. Baby. Darling, don't you lose my woman? Regret, your romance let you down. Like a fool, I fell in you. You turned my whole world upside down. Layla, you got me on my knees, Layla. hanging, darling, please, Layla. Make the best of the situation, before I finally go insane. Please don't say we'll never find. Zet heel voorzichtig de schuiven open. Even kijken hoe Rendel reageert op deze muziek. Uh, 200 punten. 200 punten! Dank u wel, ja. dank u wel! Applaus, u wel. applaus. Radio. Three, ja, zo kunnen we al naar Frankrijk toe gaan. Hè? To France gaan we, Benno. To France, ja. En uh, daar is er onze Randall Olsen. En hij is een van de grote mannen achter de Youngtimers Touring Car Challenge, de ITCC. Uh, Randall, een hele goedemiddag. Ik zie foto's van je in een uh, prachtig, overzorne overgrote Frankrijk. Is dat nog steeds zo? Ja, het is één uh, groot feest hier. De, de Grand Prix historique de Frans, ja. uh, waar ik nu zit. Uh, heel groot, uh, ja, uh, groot historie evenement met heel veel Formule 1 en andere dingen. En uh, ja, gewoon, uh, we zitten nu net naar de wedstrijd te kijken van het Europese Formule 3 kampioenschap. Oké. Okay. Uh, waarin uh, mijn uh, teamgenootje Patrick Andries op de, op de tweede plaats ligt. Dus dat gaat heel erg goed. Oh, mijn zelf had je een ja. beetje pech, hè?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 En uh, zoals je weet verzamel ik ook helmen en ik had ja. een aantal helmen en die hebben ze allemaal netjes gezien. Dus oh, oké, okay, gaaf. heerlijke uh, oude verhalen met elkaar te hebben. Ja, ja, ja. Dus dat was ja. helemaal geweldig, dus dan, dan heb je gewoon, ja ik moet even een beetje achteren, want Wat? het geluid uh, is uh, oorverdovend hier. Uh, okay. Ja, Formule 3 ja. hè.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 hier, als je al eens in een Parai gezien, uh, maar ook de oude V10-formule uh, 1 rijden, die maken het nog echt heel erg herrie. Mm. En het kan allemaal. En, en, dat... en de mensen en er zitten hier echt op Tom. Ik denk, nou, ik wil wel een gaan maken, maar het zit bompje, pompje, vol. Tienduizenden. Uh, ik denk uh, dat er wel, nee, tienduizenden. Tienduizenden mensen zijn er. Maar het is ook prachtig weer. Paasweekend ook in Frankrijk natuurlijk. Ja.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 kilometer van ongehoogd. Nee, nee, nee, nee, we hebben er twee dagen over gedaan... met de bus en trailertjes. Ja, ja. Het mooi, want, uh, je bent even een stukje aan het rijden, maar... prachtige omgeving. Ja, jongens, het is hier gewoon 20 graden. Dus ja, eh, mogelijk. we Lekker, lekker. Ja. Nou, dat had Benno ook, hoor. Bij de, bij de school hier in Stanford. 20 ja. punt. Hoeveel was het daar, Benno? 20, 20 20, 20 punt, graden. Wim Gerttenbach. Ja. Ja. Ja, ja, maar wij doen het hier energiezuinig. <laughs> <heel open. laughs> en waar zit je dan uh, in, in Frankrijk? Uh, ik heb hier de kaart van Frankrijk vormen. En bij Bordeaux, uh, Toulouse, Montpellier... Zeg maar, nee, nee, helemaal de andere kant. Bij Marseille, net boven Marseille zitten we. Oh, Oké. Okay. Dus die hoek moet je kijken. En daar zit de Scrie Paulicais. Het heet officieel Le Castellet. En uh, een, een, een, een geschiedenis... Een, een screen met een enorme geschiedenis. Want in de jaren 70 werd hij... in de toekomst Ja. de heen gehouden. Ja. Uh, is toen een helemaal verwaarloosde baan. Toen heeft Bernie Heckerstam... dit hele uh, park opgekocht, zeg maar. Oh, ja. En die heeft het helemaal nieuw gemaakt. Jongens, één kan je vertellen... Als je het over faciliteiten hebt, nou ik zal het mag uh, gaan in de leren, hoor. Uh, alles is hier gewoon. Brandschoon. Mooie bitmops. Uh, de wc's doen het hier allemaal. Dat scheelt ook weer helemaal hoop. Alles wordt schoongemaakt. Maar je zit hier een heel park omheen. Je kan hier ook nog uren wandelen. Dus oh. het is hier gewoon een fantastische omgeving. Fantastische ja, ja. omgeving. Oké, okay. ik dus, zie uh, het hier op de als kaart. Je baas, als, je, als je brood wil hebben, dan ben je 30 kilometer verder. Dat is het enige. Oké, okay. heel <lacht> <lacht> okay. ja, goed. Mag jij nog uh, wat foto's op, uh, op uh, social uh, zetten, Renno? Uh, de hele dag. Uh, we doen dat sowieso op de Facebook van de Autopion Beverwijk. maak ik uh, constant filmpjes over alles.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 En hij is op de... Even kijken. Ja, hij is redelijk aan het inlopen op de koploper. Dus Dus hij ik gezegd op. dat hij zijn bandjes moet sparen. In het begin van de wedstrijd dus is het best, best wel warm. Dat doet hij. En uh, nu gaat hij langzamerhand uh, gaat hij naar voren toe. Dus dat heel goed. Oké, okay, helemaal goed. En, helemaal de, nee, nee. En het mooie he, hij is de enige Nederlander. He, die meedoet hier in dat kampioenschap. Oh, ja, ook nog. En, en ja, en de Fransen zijn niet blij met hem. want hij gaat echt hard. Oh, goed <laughs> zo. Goed zo. Hartstikke leuk. Inderdaad, op uh, Autopassion Beverwijk... Die... Uh, um, op... Facebookpagina, daar vind je inderdaad leuke foto's en filmpjes van Rendel eh, uit dat uh, diepe Frankrijk. En, uh, nou, Rendel, daar houden we je verder niet op. We wensen je een heel fijn weekend daar en we spreken volgende week, want dan zit je gewoon weer in Beverwijk. Dan ben ik gewoon weer in Beverwijk, ik ben ik gewoon weer. Goed zo. Oké, okay, fijne Paas, Rendel. Fijne nou, Paas, uh, veel joh, joh. plezier. Oké, okay. okay, hoi, hoi, hoi. dat was Rendel uh, vanuit uh, Frankrijk. Ja, dan moeten we gewoon even een uh, Franse plaat draaien. Ja, ja, ja uh, komt ie aan. Uh, yeah. Notre Vier,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 Want alles is schijt. Alles is schijt. Alles heeft een datum. Alles is oneindelijk. Alles is alles behalve hetzelfde. Nu jij niets meer bij me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 over dieren en dierenwelzijn. Vroeg geleerd is oud gedaan. Heb jij dierenwelzijn hoog in het vaarnoos staan? Dan vind je het leuk om met kinderen te werken. Nou, neem dan even contact op met uh, dierenbescherming. En dat brengt ons gelijk weer op het dierenbeest van de week. Want um, dat is Safir. En Safir is een Engelse springer spaniel. En die is uh, bij zijn vorige baas dus uit huis gehaald. En zo hebben we dat regelmatig erop dat uh, we honden behandelen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 niet gewend, maar uh, hij wil ze zelf wel best ontmoeten. Met onder andere honden kan hij prima overweg. Uh, katten is op zich ook uh, geen probleem. Ook al moet dat even nog ge, uh, uh, natuurlijk gewend worden. Uh, dat uh, hebben ze uitgeprobeerd in het dierenhuis schrijven ze. En dat, uh, nou, dat is dus zonder problemen blijkbaar uh, afgelopen. Uh, dus even samenvattend.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 Vachtverzorging uh, is trimmen en kan loslopen, maar uh, niet loslopen... maar kan wel aangeleerd worden. Nou, safir in het dierentehuis Kermeland aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Dus... En als je een safir in huis hebt, dan ben je de hemel te rijk, Benno. Is dat zo? Ja, die dingen zijn hartstikke duur, safir. Oh, dat, is dat niet een edelsteen? Een edelsteen. Een eh, ja, edelsteen, ja. ja, ja dat is je schat en ja. schat rijk. Schat, ja. schat hemeltje rijk. Ja, ja, ja. ja. Dus safir in huis. ja.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 We zitten er nog maar bij, uh, deze Winnie Houston, uh, Benno. Ja, jammer. We hadden we nog heel veel goede en lekkere muziek gehad waar we met z'n allen van uh, konden genieten. Ja. Die in de jaren 80 wel trouwens, uh, van uh, deze single I Wanna Dance with Somebody.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 Victor, Nico, Ferdinand uh, Zandvoort, aan elkaar allemaal. Uh, apenstaatje, gmail.com. Heel uh, moeilijk, nog een keer? Uh, nou ja, S, V, N, Zandvoort, apenstaatje, gmail.com.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 No oh, yeah. deden we het met de muziek wat rustiger aan, Benno. Met deze Nederlandse groep uh, ja. Ten Sharp en You. Maar doen we het met de dag ook rustiger aan. Ja, Het kan wel, want we hebben paasweekend natuurlijk. Ja, dus uh, extra lang uh, vrij weekend. Ja.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 Hoewel Jolanda Verstegen die heeft al een lekker patatje op. Nou en, en, ja, in ieder geval vette hap. vette hap, ja, oh, ja oké. Okay. Uh, internationale scrabble -dag, die bestaat ook. En dit is aanstaande donderdag, ja. En, uh, nou, en daarmee hebben we eigenlijk alle dagen alweer gehad. Oké, okay, vandaag uh, Wereld-Romadag. Uh, een dag uh, ja, dat een uh, bepaald uh, Roma-volk, hebben we het dan over... Uh, ja. niet uh, begrepen wordt of uh, verkeerd begrepen wordt. En dan uh, kan ik maar één ding zeggen. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh ja, mooi. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht...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 Zeker toch? Ja. ja Sluiten we ons helemaal bij aan. Ga lekker hier gewoon, joh. Bij deze. Op naar de pommes frites. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Hey, we hadden laatst nog over die uh, hartlongmachine die in die traumahelies komt. Ja, ja, ja, ja. Nu op RTL Nieuws op de website. Alle traumahelies krijgen binnen twee jaar een hartlongmachine aan boord. Nou, lekker. oud nieuws. In ja, de oud nieuws. <laughs> hadden wij eerder. Ja, ja, ja. ja precies. Lekker. Nou, dankjewel ja. weer. Het was een leuke uitzending. Zeker. En we en, gaan uh, lekker eten. We gaan lekker eten. En we ja. zeggen een heel fijn paasweekend. Zo en bedankt voor het luisteren. Ja, ja, vooral ja. de Duitsers, want die zijn massaal richting de Zandvoort gekomen. Ja. En uh, ga ik nog een laatste plaatje draaien? House Am Zee. Okay. Hier is Pieter Fox. Tot volgende week. Ja. Hoi, hoi. Dag. Hier ben ik geboren en laufe door die straat.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 Ik weet, sie wartet en ik hol sie ab. Ik heb den Tag auf meiner Seite, ik heb wind Een Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ik lehne mich zurück en guck ins tiefe Blau. Schließe die Augen en lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik maak me eruit te gaan. In drumgesin, sehen. Ich suche Ik een nieuw land.